In zijn huis in Leeds is de Britse tv-presentator, dj en acteur Jimmy Savile overleden met de BBC. Hij was de eerste en laatste presentator van de langlopende reeks Top of the Pops. De eerste aflevering van dat programma werd in 1964 uitgezonden. Hij begon zijn carrière als dj bij Radio Luxemburg. Jimmy Savile is 84 jaar geworden. Het Nederlandse mannen-bridge-team is voor de tweede keer wereldkampioen geworden. In Veldhoven werd de Verenigde Staten verslagen. De finale tegen de VS, die 18 keer wereldkampioen werd, duurde drie dagen. Het Nederlandse bridge-team veroverde in 1993 ook al eens de wereldtitel bridge, de Bermuda Bowl. Het weer vanavond en vannacht vrij zacht, morgen overwegend bewolkt en in de middag kan er een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan geen files, u krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Er wordt gecontroleerd op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum tussen Tiel en Knapendel. En op de A67 Eindhoven-Veenlo tussen de knooppunten De Hocht en Zaarderheiken. Tot zover de verkeersim. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest.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 Ja, Amy McDonald hier op CFM Zandvoort Entertainment For You. En weer een nieuwe aflevering van Entertainment For You vandaag helaas zonder jullie. Het is vandaag 29 oktober 2008. Een heel mooi zonnig dagje moet ik eerlijk zeggen. En ook zonnige muziek hier bij Entertainment For You. Dat kan ik u beloven vandaag. Vandaag... Bellen wij met artiesten natuurlijk. En onder andere bellen wij met Naomi. Zangeres Naomi. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht. En zij gaat daar zometeen alles over vertellen hier bij Entertainment For You. Natuurlijk een tweede uur. Popstar Henry met zijn showbiz nieuws. Wat is er gebeurd in showbizland? En natuurlijk veel muziek bij deze nieuwe Entertainment For You. Joling met 24 uur per dag verliefd op jou hier op CFM Zandvoort. Entertainment for you. Het bord op schoot gevoel is weer begonnen bij jou op de radio. Zometeen hebben wij het nieuwe nummer, of eigenlijk de, ja, het debuutnummer van Kim de Boer. En wel bekend al van The Voice of Holland. Dus uh, daar zometeen meer hier op CFM Zandvoort. Maar nu eerst ja, degene die, uh, die uh, in ieder geval uh, haar hebben beoordeeld. En dat zijn er uh, niemand minder dan Nika Simon natuurlijk. Want de liefde was toen, maar ik heb nooit meer zo'n mooie meid gezien. We waren niet te scheiden, je woonde maar twee huizen van me weg, tien stappen ver. Op een morgen kwam jouw moeder in de klas, en alsof het maar een kleinigheidje was. Jij was Spaans gaan leren, wanneer jij ging emigreren, maar vergat je dan dat ik je vriendje was. jou nog altijd mis Ik vanmiddag nu ik naar je foto zoek Mijn vakantie naar het Spaanse land geboekt maar er wonen zoveel mensen, toch blijf ik altijd wensen dat ik jou daar tegenkom. Op een morgen als ik om mijn huisje strui, zit een mooie witte vogel in mijn tuin. Ik doe een briefje om haar pootje, het kan niet maar toch hoog. I Wij nog steeds naar entertainment voor op CFM Zandvoort. Zoals ik wel had beloofd dat Kim de Boer heet een nieuwe single genaamd Tell Me. En uh, ja, naast Sherri-Ann Eleni uh, en uh, Jennifer nieuwbrengt Nieu Nieu natuurlijk en Leonie Meijer... En Pril Joverson hebben we natuurlijk ook nog Kim de Boer. En Kim de Boer heeft dus haar debuutsingle Tell Me uitgebracht. En die vandaag officieel is uitgebracht. Geschreven door Mark Dakriet. -Dak en als u Mark Dakriet zegt, denkt u van wie, wie zegt hij nou? Mark Dakriet. Ja, Mark Dakriet spreek ik over. En Mark Dakriet kent u allemaal van uh, Replay van toen de tijd. Hij, hij is er toen uitgestapt en Replay is dan zonder hem verder gegaan. Dus uh, hij heeft dus nu een, uh, waarschijnlijk al een hitje te pakken. We gaan er dan denk ik snel. Gewoon eventjes naar luisteren. Hier op CFM Zandvoort is Kimbo de Boer met Tell Me. Thank Tell me van Kim de Boer hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En u luistert naar Entertainment for You. Het uh, bord op schoot gevoel is volop aan de gang hier op, uh, op de Zandvoortse radio. En uh, over de Voice of Holland gesproken. Ja, ze hadden gisteren weer behoorlijk veel kijkers aan de buis gekluisterd. En dan uh, heb ik het wel over 3,7 miljoen kijkers. Uh, die keken gisteravond naar... The Voice of Holland naar de talentenjacht op televisie. En over talentenjacht gesproken. De volgende nummer heeft ook met één deelnemer van een vroegere talentenjacht te maken. Maar wij spreken zometeen ook met winnaar, of de dagwinnaar van Talent of the Voice in Excel. Die gisteren heeft plaatsgevonden hier in Zandvoort. Daar spreken wij zometeen mee met de dagwinnaar. En die dus naar de halve finale gaat. Daar hoort u zometeen zeker meer over bij deze nieuwe Entertainment for You. En u kent hem wel, Jim Bakken, hier op CfM Zandvoort. Ik was mezelf even helemaal kwijt. Op zo'n dreun had nooit iemand me voorbereid.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 the ghost of So many times I stop keeping track, talk myself in, I talk myself out, I get all worked up, then I let myself down, I tried so very hard not to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 Als ik morgen een gezin naar rond te werken, dan stel ik al het werk daarover morgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, vraag ik of de buurman op vandaag nog overspijt. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd die man in de buurt die van me houden komt. ik dat ik met iets spaar? dat ik iets tekort kom Geen D, geen nul, Wat gebrek aan liefde is Vandaag kon ik mijn derde video recorder. Van nu aan En zelfs geen programma dat ik mis Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven Maar dankzij hun heb ik een pijn hier gehad En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan Gaan we mensen twee drinken uitgebreid in bar Een eigen huis Een plek onder de zon En altijd iemand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 Van de zee. Ah. Ja, alles, alles. Kan een mens zo gelukkig maken. De zon die dol heeft, een vers kopje thee. Een eigen huis, erg onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me houdt. Oh, wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker We luisteren nog steeds naar CFM Zandvoort. Zometeen bellen wij met Erik van Meel, winnaar van Talent of the Voice XL. I don't know. Ferdie Kosten en Marco Bezato hier bij CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En ja hoor, het was uh, gisteren zover Talent of the Voice XL. Bij de uh, bij, uh, XL aan het Kerkplein 8. Daar uh, vond het allemaal plaats vanaf uh, 9 uur. Uh, we barsten het feest los met uh, DJ Danny. En daarna gingen de, de de, die, de, in ieder geval de artiesten me, meedoen aan de talentenjacht Dit keer niet zoveel opkomst Maar dat kwam door uh, veel afmeldingen Maar uh, de organisatie belooft de uh, volgende keer Dat is, zou dan zijn 11 november uh, Veel meer deelnemers Want dan zitten ze alweer vol Dus dat was hartstikke mooi En de winnaar uh, kan tijdens de grote finale een hoofdprijs uh, winnen En wie de uh, winnaar was uh, van gisteren Was uh, niemand minder dan Erik van Meel Erik, uh, goeien, goeiemiddag Goeiemiddag Hey, jij ja, hey. dagwinnaar van Talent of the Voice, hoe trots ben je? Ja, ja heel trots. Ik ben heel blij. Vandaag ja. nog uh, lekker aan het nagenieten. Ja. En ik, uh, ik kijk naar uit naar de halve finale. Ja, want uh, wat, uh, wat heb je uh, gisteren gezongen voor de mensen? Uh, ik heb een nummer uh, van Oasis gedaan, met nummer Wonderwall. En uh, een nummer van John Lennon, Imagine. En de vraag is dan, wat vond de jury ervan? Ja, ik heb uh, alleen maar positief commentaar gekregen, dus dat uh, was goed. Dus helemaal tevreden? Ja. En uh, weet, je, weet je ook uh, hoeveel sms'jes je bijvoorbeeld hebt gehad? Nee, nee, dat heb ik niet, uh, niet nagevraagd. Dat heb ik ook niet meer gehoord. Ja, dan gaan we dat binnenkort nou, en, even navragen. Even ja. Maar dan, want er kan ook tijdens de talentenjacht ge-sms ge worden. Gebeurt niet bij alle talentenjachten, heb ik gemerkt. Wel op de televisie natuurlijk, maar niet bij zo'n talentenjacht zoals dit uh, in, hier dan in Zandvoort. Maar uh, hoe uh, vond jij dat om mee te maken dat er ook geSMS sms kon worden? Dus dat je ook feedback van het publiek eigenlijk meekreeg? Ja, dat vond, vond ik wel leuk. Ja, ik, had het ook, uh, ik heb het twee keer eerder meegedaan aan de talentenjacht. En daar was dat dan niet. Maar ja, dit, uh, dit maakt het nog wel nog leuker. Merkt hier ook een verschil? Uh, ja. ja, kijk, ik heb nu, nu natuurlijk niet gehoord hoeveel sms ik, ik gekregen heb. Maar ja, je, joh, je ziet wel dat de mensen in de zaal er ook meer mee bezig zijn. Ja, want uh, je staat in de halve finale op, uh, op uh, 20 januari. Vindt dat plaats? Je ja. gaat nu natuurlijk hartstikke hard nadenken, wat ga je dan doen? Ja, klopt, klopt. Ik heb de jury nog wel even gesproken na afloop. Ja. En uh, die wilden toch ook graag ook een up-tempo nummer van me horen. Dus daar ben ik vandaag al mee, uh, mee begonnen. Om, om een goed nummer te zoeken. Nou, helemaal top ja. toch? Ik ben al hard bezig. Dus een harde werker. Ja. Nou, mag ik je heel veel uh, succes wensen. En natuurlijk namens CFM Zandvoort hartelijk gefeliciteerd met je. Ja, je bent dan de eerste van de eerste ronde. die dan doorgaat naar de halve finale. In ieder geval hartstikke gefeliciteerd namens ons. Ja, en, uh, ja, wilt u. Uh, ja, Wilt u Erik zien thuis? Uh, dat kan natuurlijk op uh, 20 januari tijdens de grote halve finale in Grand Café XL. Kan u nou niet wachten? Dan moet u gewoon een kijkje gaan nemen op 11 uh, november. Want dan uh, vindt uh, de tweede ronde plaats van Talent of the Voice. Dus uh, wij houden u ook op de hoogte bij CFM Zandvoort. Want na 11 november zal u de tweede week weer uh, horen hier op CFM Zandvoort. When the mind says no and the heart says go, you've got a problem. Now I wonder how I could have been so blind. And for the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. First time, can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning, and are you the same in you? So so strange. How can it? Be?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 Love it for the first time. Time. Okay, time. South America. Gelukke muziek hoort u hier bij CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. We gaan langzamerhand op naar het nieuws. En zometeen hebben wij natuurlijk popstar Henry met showbiz nieuws. En we gaan ook luisteren naar het nieuwe singeltje van niemand minder dan zangeres Naomi. Die kent u nog wel van de CFM Zomertour. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.